11 uur. uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. pvda kamerlid Ton Heerts is voorgedragen als kandidaat-voorzitter... voor de nieuwe vakbeweging in oprichting. Heerts werkte eerder bij de bonden CNV, de AFMP en de FNV. Hij is nu directeur van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Volgens kwartiermaker Jette Kleinsma is Heerts... met zijn brede maatschappelijke ervaring en achtergrond in de vakbeweging... de juiste persoon op de juiste plaats. Wikileaks oprichter Julian Assange is in Londen naar de ambassade van Ecuador gevlucht... De minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador zegt dat Assange politiek asiel heeft aangevraagd. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden. Justitie in Zweden verdenkt hem van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Assange spreekt alle beschuldigingen tegen en zegt dat die politiek gemotiveerd zijn. Assange is bang dat Zweden hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat land heeft om zijn uitlevering gevraagd vanwege het onthullen van honderdduizenden geheime overheidsdocumenten op Wikileaks. Op het Tahrirplein in Cairo hebben zich opnieuw duizenden Egyptenaren verzameld. Ze protesteren tegen de interim grondwet die de Militaire Raad dit week einde heeft ingevoerd. Daarmee kreeg de Raad verregaande bevoegdheden over nieuwe wetgeving, de begroting en de nieuwe permanente grondwet. Er staat er ook in dat de nieuw gekozen president geen gezag krijgt over het leger. De demonstranten verdenken het leger ervan dat het de macht niet wil overdragen aan een gekozen burgerregering. Afgelopen week -einde waren er presidentsverkiezingen in Egypte. De uitslag wordt pas later deze week bekend. De inkomens van bestuurders in de ouderenzorg zijn opnieuw gestegen. Dat staat in een jaarlijkse lijst van vakbond Apvacabo. Volgens Apvacabo is het inkomen van de bestuurders in de ouderenzorg vorig jaar met 5,6 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. 41 bestuurders verdienen meer dan de balken en de norm van 193.000 euro per jaar. De vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstelling... Laurens in Rotterdam kreeg het hoogste bedrag. Hij kreeg een ontslagvergoeding van 155.000 euro... waardoor zijn jaarinkomen op 327.000 uitkwam. Het Rode Kruis in Nigeria zegt dat bij gevechten in de noordoostelijke stad Damataru zeker 25 doden zijn gevallen, onder wie 20 burgers. De radicaal-islamitische secte Boko Haram zou sinds gisteren verschillende aanvallen hebben uitgevoerd in de stad. Er is een uitgaansverbod ingesteld. Ook in de stad Kaduna is het nog steeds onrustig. Zondag werd door Boko Haram een reeks bomaanslagen gepleegd op kerken in verschillende steden in de deelstaat Kaduna. Daarna braken gevechten uit tussen moslims en christenen. Het precieze aantal is niet bekend, maar bij explosies en gevechten zouden zeker 70 doden zijn gevallen. Boko Haram wil dat de sharia, de islamitische wetgeving, wordt ingevoerd in Nigeria. De Canadese pornoacteur, die onder meer wordt aangeklaagd voor moord en cannibalisme, zegt dat hij onschuldig is. Luca McNotta is in Canada op vijf punten aangeklaagd. Morgen wordt het verzoek behandeld om hem te laten onderzoeken door een psychiater. De acteur van 29 wordt ervan beschuldigd dat hij een student om het leven heeft gebracht. Hij zou onder meer van diens lichaam hebben gegeten... en delen ervan hebben opgestuurd naar kantoren van politieke partijen naar een aantal scholen. Ook heeft hij een filmpje van de moord op internet gezet. De psychiater moet beoordelen of McNotta toerekeningsvatbaar was toen hij zijn minnaar om het leven bracht.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 Engeland en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK. De Engelsen wonnen in Donetsk met 1-0 van gastland Oekraïne. Wayne Rooney scoorde kort na de rust. Na ongeveer een uur spelen leek Oekraïne op gelijke hoogte te komen. John Terry trapte de bal uit het doel, maar leek toch echt te laat. De arbitrage-echter kende geen doelpunt toe. In Kiev verloor Frankrijk met 2-0 van de al uitgeschakelde Zweden. Ibrahimovic scoorde twee keer. De Engelsen gaan door als groepswinnaar en treffen in de kwartfinale Italië. Frankrijk moet het opnemen tegen regerend Europees en wereldkampioen Spanje. Het weer. Vannacht droog, een graad of elf. Morgen ook grotendeels droog, met vooral in het zuiden veel bewolking... en in de middag in het zuidoosten kans op een bui. Temperatuur van 19 graden aan de kust tot 22 in het binnenland. Donderdag wordt het iets warmer met tegen de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.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 geluksvogeltjes omgedoopt tot pechvogeltjes en alle oranje lollies gaan naar de voedselbank. De middenstand likt zijn wonden en de armen de lollies. Bijten kan natuurlijk ook. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Wie wordt er president in Egypte? Beide kandidaten claimen de overwinning. En ondertussen staat het Tagrierplein weer vol... en trekt het leger meer macht naar zich toe. Zometeen Harm Botje hierover. Dan een bijdrage van Hans Andringa uit Den Haag. En dat gaat over de houding van Rutte in zaken Europa. Die houding begint het CDA steeds meer te ergeren. En zometeen te gast schrijver Leon de Winter. Hij heeft een nieuw boek, VSV of daden van onbaatzuchtigheid, een boek vol spanning intriges en een terroristische aanslag op de stopera. Er komen veel oude bekenden in voor. Zelfs aardsvijand Theo van Gogh speelt een rol als beschermengel. Dat maakt nieuwsgierig. En om vijf voor twaalf onze onvolkrezen EK-pool... want ook daar moeten er mensen afvallen. En we hebben ook nog live muziek in de uitzendingen van een jonge zangeres uit Liverpool, Ren Harvey. Eu. Maar die hoort u zometeen. Eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 19 juni. Oprichter Julian Assange van Wikileaks wacht zijn uitlevering aan Zweden niet af... en is in Londen de ambassade van Ecuador ingevlucht. Hij heeft daar politiek asiel aangevraagd. Aan de telefoon heb ik nu Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman. Dag Edwin. Hallo. Ja, waarom Ecuador?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 Ja, anti Amerikaans. En wat er ook nog bij komt is dat nou, heel recent vorige maand... namelijk hebben ze elkaar uitgebreid gesproken, de president van Ecuador en Assange... tijdens een, ja, in een, een interview dat Assange met hem deed voor de Russische televisie... Russia Today heeft een eigen show tegenwoordig. En uh, daar was heel veel lof voor WikiLeaks ook al door de president uitgesproken. In uh, 2011 hebben ze ook de Amerikaanse ambassadeur eruit gestuurd... op basis van WikiLeaks-onthullingen... Uh, nou ja, en hij eindigde dat interview, die uh, Rafael Correa, dus met Welcome to the Club of the Persecuted, dus uh, met als grap. Dus ja, ik denk dat ook op basis van dat goeie, die goede klik tijdens dat interview uh, Assange inschat dat het uh, geen probleem gaat worden met uh, die asielaanvraag nu. En dat het een prettig land wordt uh, voor hem om te wonen. Ja, dat is natuurlijk, ja, Ecuador het is wel een beetje het einde van de wereld natuurlijk, maar ja, als je digitaal actief bent, dan maakt dat misschien niet uit. Nee. Oké, okay, dankjewel, Edwin Koopman. Ja. De politie is je beste vriend, was eind jaren 60 de slogan... die van wetsdienaren een oom-agent moest maken. Maar toen had je nog geen mobieltjes met camera's of YouTube. Daar dook een schokkend filmpje op. Zo! Hé! Hey! Hallo, hey! Ja, u hoorde omstanders die geschokt reageren op een agent in Rotterdam... die tijdens een arrestatie een man meerdere keren schopt. Het werd afgelopen zondag gefilmd door een toevallige voorbijganger. Opeens, uh, zonder uh, waarschuwing of zo, begonnen ze gewoon te slaan, die man... met, met zo'n lange knuppel, van ja, je moet opstaan, je moet opstaan... Vervolgens trapte de agenten de man in het kruis. Het slachtoffer kromp ineen en kreeg vervolgens nog een paar rake trappen. De politiechef in Rotterdam heeft de beelden ook gezien. Als je de beelden ziet, schokt het. Maar ik weet niet de omstandigheden. Uh, en uh, de omstandigheden uh, weten wij niet. Dus we gaan laten onderzoeken van wat zijn de omstandigheden geweest. Het spijt mij. Dat zouden de slachtoffers van de Q-coorts graag van de overheid hebben gehoord. En ze hebben gelijk, concludeert de nationale ombudsman. Mijn eerste aanbeveling is dat de overheid excuses aanbiedt... zodanig dat q koorts patiënten zich serieus genomen voelen. Volgens Brenning Meijer heeft de overheid flink gefaald... bij de aanpak van de q koorts in Brabant. En dus zou een schadevergoeding op zijn plaats zijn. Bij die zekere compensatie eh, moet je realiseren... dat echt al het leed natuurlijk niet in geld te waarderen valt... maar dat wel gekeken moet worden naar bepaalde schrijnende gevallen. En ik vind het dan een politieke vraag hoe je dat precies invult. Dus dat is aan de Tweede Kamer. De slachtoffers van de Kuukhoort zijn blij met het rapport van de Ombudsman. Als je het rapport van de Ombudsman gaat bekijken, zie je voor de eerste keer van een onafhankelijke onderzoeker erkenning voor het leed wat aan mensen is aangedaan. Ja, dan gaan we naar het CDA, want het EK is nog maar net voor Oranje voorbij. Of de verkiezingsstrijd brandt in volle hevigheid los. CDA-lijsttrekker Buma haalt fel uit naar coalitiepartner VVD. Als het om Europa gaat, zou Rutte met twee monden spreken. Nou, wat ik een beetje zie bij uh, Mark Rutte... is dat hij in het buitenland meedoet met alle vergaderingen. Uiteindelijk, ook de afgelopen jaren... hebben we alles wel gesteund wat er uit Europa kwam. Maar uiteindelijk in Nederland voortdurend zeggen: ach, zo'n vaart loopt het niet. Ook bij andere partijen hoor je dezelfde geluiden. Bijvoorbeeld bij D66. In Europa is hij heel enthousiast... achter de gesloten deuren van de vergadering over Europa. Uh, en tekent eigenlijk bij het kruisje. En koploper in de peilingen SP... Deze regering probeert te doen alsof ze heel erg kritisch is op de Europese Unie. Maar staat ondertussen toe dat Europa zich met alle zaken bemoeit. die we gewoon zelf heel goed kunnen regelen. Sluiten we af met goed nieuws voor de automobilist. Want de benzineprijs is de afgelopen tijd fors gedaald met 10 cent. Dan zou je lachende gezichten verwachten aan de pomp. Maar dat valt tegen. Ah, een kleine klein glimlach, ja. Als altijd positief hè. Ik vind hem nog redelijk hoog. Dus eh, echt lachen is het nog niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Marielle Hagemann zit naast mij en zij gaat lezen samen met mij wat er morgen in de krant staat. Gescheiden mensen hoeven er straks niet meer op te rekenen dat ze nog lang alimentatie krijgen. Volgens het AD zijn VVD, PVDA en D66 bezig met een wetsvoorstel waarbij de alimentatie hooguit vijf jaar duurt in plaats van twaalf. Ex-partners die drie jaar of korter zijn getrouwd krijgen zelfs helemaal niets meer. D66-Kamerlid Magda Berndsen vindt dat mensen moeten beseffen dat een huwelijk geen levenslange garantie geeft op partneralimentatie. Het uitgangspunt is dat iedereen voor zichzelf moet zorgen. De drie partijen willen ook tornen aan de hoogte van de alimentatie. Het bedrag wordt steeds lager omdat de afbouw een goede prikkel zal geven om te gaan werken. De Volksrand vindt het een goede ontwikkeling dat universiteiten niet langer bezig zijn om zoveel mogelijk studenten binnen te halen, maar meer gaan selecteren op ambitie en excellentie, zoals is gebleken uit een rondgang van de krant. Maar de universiteiten moeten daar dan wel wat tegenover gaan stellen. De Volkskrant meent dat studenten niet ten onrechte klagen over de kwaliteit van het aanbod. Overvolle hoorcolleges door murmelende hoogleraren, onzichtbare studiebegeleiders en te veel nadruk op studietempo. De krant waarschuwt wel dat studenten binnenkort wel sneller zijn afgestudeerd. maar door hun jonge leeftijd en beperkte levenservaring minder zijn gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt. Autoverzekeraars willen gegevens over verkeersongelukken beschikbaar stellen aan de overheid, maar daar willen ze wel iets voor terug. In een brief die in bezit is van Trouw wil het Verbond van Verzekeraars dat de overheid reclame gaat maken voor een speciale app. De verzekeraars hebben een applicatie voor smartphones die op den duur het papieren schadeformulier moet vervangen. Maar die app wordt nog maar nauwelijks gebruikt. In ruil voor de gegevens over verkeersongelukken willen de verzekeraars dat de overheid een applicatie onder de aandacht gaat brengen via de zogeheten matrixborden boven de snelweg. Burgemeester Hoes van Maastricht zegt dat hij wordt bedreigd door een advocaat. De jurist zou hem de afgelopen dagen verschillende keren hebben beschuldigd... van narcisme en het voeren van een gewetenloze blitzkrieg, Een term uit het nazi-tijdperk. Zo valt te lezen in de Telegraaf. De advocaat verdedigt raadslid en oud-MVV-directeur Jan Hoen. Die is een opspraak geraakt wegens belangenverstrengeling en valse declaraties. Hoes liet een onderzoek doen naar het raadslid... en morgen worden de resultaten bekendgemaakt. Volgens Hoes stuurt de advocaat faxen met dreigementen naar het gemeentehuis. Hij noemt de aantijgingen van de jurist triest en niet prettig. Hoes heeft de advocaat op het matje geroepen... en sluit verdere stappen niet uit, zo meldt de Telegraaf. Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar meer gaan luieren... en minder gaan werken. Spits bericht over een tijdsbestedingsonderzoek... waaruit zou blijken dat met name huisvrouwen... meer tijd in de slaapkamer zijn gaan doorbrengen... Voor zover ze nog bestaan liggen ze 113 minuten langer in bed dan in 2010. Gemiddeld is de tijd die we doorbrengen in de slaapkamer met 47 minuten toegenomen. En dat komt niet alleen omdat we langer zijn gaan slapen... maar volgens het onderzoek in Spits omdat we er meer zijn gaan doen. De extra tijd gaat vooral zitten in televisie kijken, het gebruik van de smartphone en lezen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Na, na, na. Na, na, na, na. In my high heels, shoes and fancy fads, ran down the stairs, held me a cab going Nay na na na na, na, na, na, na. na, na, na, na. Ja, dat was de Vaya kon Diels met na, nee, nee, of nee, na, na, zoiets. Goedenavond, Harm Botje. Je zit hier bij in de studio, oud-correspondent voor NSC en VPRO in Egypte. Uh, donderdag wordt bekend wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Maar beide kandidaten zeggen, ik heb het, ik heb gewonnen. Hoe kan dat? Uh, nou, ik heb hier de cijfers van vanmiddag... Uh -huh. En uh, het aantal stemmen uitgebracht op de moslimkandidaat is 52 Het aantal stemmen op de generaal Shafiq is 48 okay. En Cairo is nog niet uh, bekend. Ja, maar... Dus het, het, het, het, het hangt erom. Het hangt erom. Ja. Het, het, het, het kan ook nog veranderen dus, want 52 uh, lijkt dan de winnaar. Uh, nou ja, dus de, de opkomst is heel laag, 50 Oké. Okay. Dus uh, ik denk dat Morsi wint, de kandidaat van de, van de moslimbroederschap. Mm -hmm. Maar je weet het nooit in Egypte. Nee. Van welke winnaar gaat de militaire raad in Egypte uit? Ze gaan uit van Morsi. Ja. Heel duidelijk, anders hadden ze een aantal maatregelen niet genomen die ze nu wel genomen hebben. Wat hebben ze dan voor maatregelen? Eh, nou, genomen? ze hebben onder andere een amendement een op de grondwet om het maar te noemen, uh, uitgevaardigd. Waarin staat dat de nieuw gekozen president, wie het ook mag wezen... Uh, een groot aantal bevoegdheden niet meer krijgt. Onder andere is hij niet meer het hoofd van de strijdkrachten. Hij mag een aantal dingen niet doen zonder uitdrukkelijke instemming van het leger. En daarnaast heeft een van de leden van de Groenta nog eens uitdrukkelijk erop gewezen... dat de nieuw gekozen president alleen maar een interimfiguur is. Rustig. Als er een nieuwe grondwet komt, moeten er namelijk nieuwe presidentsverkiezingen gehouden worden. Dus dat leger dat, dat eigent zich steeds meer macht toe? Nee, uh, nee Consolideert het bevestigt gewoon de macht die het, al, die het al heeft. Je moet rekening houden dat op 26 juli aanstaande... het leger zijn diamond jubilee heeft. Ja. Dus het is 60 jaar aan de macht. En maakt het dan eigenlijk nog wel uit wie de president wordt? Nou, op dit moment eigenlijk niet, nee. Dat, uh, dat de chafiek de, de zou voor het leger iets makkelijker zijn, denk ik... omdat hij zelf uit de militair geleden komt... Ja. Uh, moest hij zo veel met tegenspartelen. Uh, maar dat is niet te min. Uh, de, de, de bevestiging door het leger nogmaals. Dat dus na, zodra de, grond, de nieuwe grondwet er is. Hm. Uh, die moet nu uh, be, uh, geschreven worden door een, uh, een grondwetgevende vergadering. Uh, de, de, het de leger... De Hoge Raad en drie andere instanties in Egypte... hebben een veto over de diverse artikelen van die grondwet. Dus het leger kan alles wat in die nieuwe grondwet komt te staan afstemmen. Daarna komt er een referendum over. Er is al dus tot stand gekomen nieuwe grondwet. Daarna komen er parlementsverkiezingen... en daarna komen er nieuwe presidentsverkiezingen. En dat wil dus zeggen dat nou, misschien eind volgend jaar maart... heb je eindelijk een bestuur in Egypte dat meer meer stabiel en blijvend is. Dat klinkt niet goed. Nee, het klinkt helemaal niet goed. Uh, het is een wezen zo dat uh, de macht blijft bij de militairen voorlopig. Ja. En ik denk dat uh, als de, de grondwet eenmaal goed is in dat referendum... Uh, de macht ook bij de militairen blijft. Zijn zij ook in staat om die uh, uitslag van de presidentsverkiezingen te vervalsen? Uh, niet meer. Nee? Nee, dat denk ik niet. Dat is... Uh, je kunt... het. Egypte is te ver inmiddels, omdat je met stem, dat je de stempen kunt legen en het vuil wasvatten ja. en dan nieuwe stembiljetten in kunt stoppen, dat nee, is niet meer zo. dat is niet meer zo. Dus er is dus wel iets verbeterd. Dus, oh, er, is, oh, er zijn een aantal <laughs> dingen aanzienlijk verbeterd. Ja. Dat, je kan niet anders zeggen, de, de belangrijkste verbetering in Egypte... is de angst onder de bevolking voor het regime is weg. Ja. Dat is vrij algemeen zo. Dus Egyptenaren zijn veel uitgesproken dan ze ooit waren. En dat is een enorme verbetering. Ja. Maar ik begreep dat dat Tagrierplein, dat beroemde Tagrierplein in Cairo... weer helemaal vol staat. Uh, Dat daar nou, duizenden heb, mensen demonstreren. Nou, ik heb gekeken vanavond op CNN even... en op Al Jazeera voordat ja. je hier naartoe kwam. Uh, wat ik zag, is de, de, de beelden die je zag van mensen... die vanuit het Egeerplein naar de aanpalende straat gaan... waar het parlementsgebouw is... Dus, het, ik had niet het idee dat dat over tienduizenden ging. Nee. Niet. Nee, daarboven moet je rekening houden dat maar... de moslimmoederschap... zijn aanleiding heeft opgeroepen om te demonstreren op het agereerplein. Maar uh, andere partijen in Egypte uh, vinden het, het, het, het, het, het buitenwerking stellen... van het parlement op grond van overtreding van de kieswet... juist heel juist. Ja... En die zullen niet meedemonstreren tegen nee. de sluiting van het parlement? Nee, dus dat kan je op geen enkele manier vergelijken met wat er... Nee, de, de, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is wel een totaal andere orde dit. Maar het is gewoon zo dat als, als mensen willen demonstreren... in dit geval dan op uitnodiging van die, van die uh, moslimbroederschap... dan is dat gewoon de plek om naartoe te gaan. Ja, en dat kan je ook. Je mag ook demonstreren in Egypte. Ja. Dat is ook een groot verschil met vroeger. Ja, want dat vroeger... Wat, kon dat niet en nu kan het wel. Ze, hebben, ja. ze weten ze, dat, is gewoon de weg naar het plein die ze gewoon nu gevonden hebben. Dus ze gaan ja, daar maar, gewoon altijd naartoe als er iets demonstreert. Als er iets demonstreert, dan demonstreer je op dat plein, ja. En dan ja. gaat het er voornamelijk om. We mee ermee dat Caron net zoveel inwoners heeft als heel Nederland. Hoeveel mensen staan er op dat plein? Als daar maar 10.000 mensen staan, vind ik dat voor een, een stad van 8 miljoen gewoon ja. niks. Ik kreeg opeens een, een bericht door in mijn koptelefoon Harm dat het, uh, het de, uh, nu een bericht is dat Mubarak klinisch dood is. Het uh, staatspersbureau dat heeft gemeld. Nou, ik heb alleen gehoord dat Moeberak overgeplaatst is van de gevangenis... Uh, uh, naar uh, ja? het militaire hospitaal is gebracht. Dus maar dat, dat zou, dat kun dat zou dat, kunnen betekenen? Het, he? het zou kunnen betekenen dat hij klinisch dood is, maar uh, dat, ja? dat is, heb ik geen bevestiging. Zou van. dat nog enig verschil maken? Nee, niet. niets. Niet? Moeberak niet. Niet. is, uh, is uitgeschakeld. Hij heeft geen aanhangers nee. meer. Heeft het leger he, eigenlijk veel steun van het volk? Uh, ik denk dat je... Uh, Volgens deze cijfers, althans, dat we zeggen 48% stemt voor Shafiq, yeah. de, de, de generaal. Ja, ik denk dat het leger dan aan. Shafiq, dat was iemand die op de, ten tijde van Mubarak. Uh, minister, minister was. was ja. En hij is zelf militair, hij is, lucht, ja. is luchtmachtgeneraal. Dus als hij president wordt dan heb je een luchtmaarschalk, namelijk Moeberak, eruit gegooid... en je hebt een luchtmachtgeneraal ervoor teruggekregen. Ja, maar dus goed, met... toch zijn er kennelijk en... nog 48 procent van de mensen... die denken dat dat een goed idee is. Ja, dat is zeker zo. Ja. Je moet rekenen dat, uh, dat een van de dingen die de revolutie in Egypte heeft opgeleverd... Ja. is onder andere een aanzienlijk grotere straatontveiligheid. Ja. Dus je zegt, aan de ene kant zijn er dingen veranderd... Maar ja. Ja. ten goede, maar ook absoluut ten slechte. Oh, ja, zeker. Ten... Zeker lang, lang, niet alles is, lang niet alles is goed verloopt. Mm. Met name de onveiligheid op straat. Ja. Uh, in, in de grote steden vinden we ja. mensen heel vervelend. En die zullen dus stemmen op iemand die loo en oorde geeft. Ja. Dat zijn militairen. D nou ja, jij zei ook al, dat leger dat is helemaal niet zo uh, uh, um, onpopulair bij mensen. Nee, het leger is, is, is als instituut, als zodanig niet bij iedereen impopulair. Nee, zeker niet. Nee, maar goed, dat leger dat heeft de mensen toch ook onderdrukt, of niet? Ja, maar ik bedoel, als je, als je 4000 jaar onderdrukt bent, dan is er natuurlijk geen gradatie van onderdrukking. Ja, vind ik... dat, dat, dat, is, dat is gewoon zo. Ja. Dus als je dat altijd gewend geweest bent, dan kunnen wij zeggen, ja, maar dat is vreselijk omdat wij het nooit gewend waren. Maar in een land dat altijd een, een, een zeer autoritair bestuur gehad heeft, ja. zoals Egypte, zijn de militairen zeker niet de slechtste bestuurders geweest, Dat we wel weten. Nee, heb je nog veel contact met mensen daar? Ja. En? en? Uh, nou, de mensen waar ik mee contact heb, zijn meestal liberalen. Ja. En uh, die hebben voor Shafiq gestemd. Mm -hmm. Want die willen die moslimboederschap niet. En die zijn echt tevreden door het feit dat de Hoge Raad het parlement ontbonden heeft. Ja. wegens overschrijding van de, van de kieswet. Ja. Uh, de twee vrienden die ik heb, die moslimboederschap zijn. Uh, die hebben uiteraard. die vinden dat helemaal niet leuk. Ja. Die heb... spreken ook over een koep, die andere ja. groep niet. Harm, ik heb contact met uh, Sander van Hoorn. Ja. Die, onze correspondent zit op dit moment in Cairo. Dag, Sander. Dag, hallo. Dag, wat heb jij voor nieuws uh, te melden? Ik heb hier uh, Harm Ede... Nee, Harm Botje. Oh, <lacht> toch nog bijna varkens. Ja, uh, Harm Botje in de studio. En we praten ja, en, toevallig is, net over Egypte, over ja. Egypte op dit moment is dat... Uh, de, de, het staatspersbureau uh, meldt dat uh, Mubarak klinisch dood is. Ja. En, dat, dat, of dat waar is, dat weet je niet. Dat is heel erg moeilijk na te gaan. Maar wat we wel weten is dat hij uh, vanavond weer gezondheidsproblemen had. Dit niet voor het eerst. En uh, het bericht dat uh, de zieke auto gezien was bij de gevangenis om hem uh, daar weg te halen. Daarna is het bericht dat hij niet dood zou zijn. Ja, het is het, het, heel erg lastig om dat uh, te verifiëren op dit moment, maar het zou dus zomaar kunnen dat Noël overleden is. Ja, oké. Okay. Zou dat veel effect ja. hebben op de Egyptische publieke opinie, denk jij? Um, ik weet het niet gek, de kritieke de, de, de, de opinie uh, die heeft uh, uh, natuurlijk afgelopen weekend zijn uh, stem uitgebracht. Daar zal het niet meer op van invloed zijn. Ik sta nu uit te kijken vanuit mijn hotelkamer op het Staggeerplein. Daar lijkt het nog niet echt doorgedrongen, want daar is de ja, zoals hij al de hele avond was. Ik denk dat heel veel Egyptenaren toch ook wel zullen denken... ...en uh, die is geloven, we hebben al zo vaak berichten gehad over de gezondheid van Mubarak. Laat het eerst maar eens uh, op televisie zien uh, zijn lichaam. Ja, en daarom over, hij is voltooid verleden tijd. Poli Sorry, wat zeg je? Hij is politiek gezien voltooid verleden tijd. Hij, heeft... hij is voltooid verleden tijd. Maar ik bedoel, hij hangt natuurlijk nog als een schaduw over alles heen. Hij wordt heel vaak gebruikt door de revolutionaire om te zeggen... kijk, wij hebben hem weggekregen. Uh, wat houdt we ons tegen om uh, nog meer te bereiken? Dus voor, voor hen is hij een soort symbool. Uh, voor anderen, uh, voor de, de andere kant is hij natuurlijk een net zo'n groot symbool... als uh, de vader het vaderlands. Daar zijn ze ermee opgegroeid. En uh, in het slechte daarvan ligt het leger. Dus het, het vertrouwen wat het leger geniet van nog altijd heel veel mensen in Egypte. Ja, dat ontlenen ze toch voor een deel aan, aan Mubarak. Dus op alle manieren is hij nog overal aanwezig. En zijn dood gaat, als het inderdaad waar is. linksom of rechtsom wel veel betekenen. Wel veel losmaken. Oké. Okay. Okay. Uh, zijn, okay. uh, zijn de presidentsverkiezingen uitslagen voor Cairo al bekend? De uitslagen van Cairo zijn uh, bekend. <laughs> Uh, dat we zeggen, ze zijn nog niet officieel bekend. Hè? Dan moeten we wachten op die uh, verkiezingscommissie. Maar er wordt wel heel veel uitgelegd. En daar is uh, Shafiq bijvoorbeeld uh, heeft een beetje stemmen gekregen. En weet, je, weet je percentages? Uh, nee, percentages heb ik niet begraven. Goed. Een Harm? <laughs> Voordat je de boel helemaal overneemt. <laughs> Goed, we houden erover op. We hebben voldoende gewoon. Het is ongetwijfeld nog. Uh, ja. Uh, een, een schok geven als hij daadwerkelijk is overleden. Denk ik toch wel. Nou, je kijkt nu uiteraard een jonge terugblik ja. op de periode. Ja. Mubarak en die zal niet dat prettig zijn of wel prettig zijn, ja. of wat dan ook. Okay. Maar er is een fase afgesloten met zijn, ja. als, als hij dood zou zijn. Ja. Oké, okay. dankjewel voor je komst, Arnbordje. En ook uh, Sander van Hoorn vanuit Cairo. En dankjewel. En dan gaan we nu naar de muziek, want we hebben hier drie jonge muzikanten in de studio zitten: Paul Duffy en Jay Taylor. En zij begeleiden een jonge zangeres uit Liverpool. Ren a en ze gaan spelen Open Up Your Arms. Het is heerlijk om het even te mogen overnemen. Want you, me? you me. Say that you can see. Thank you. Loren Harvey uh, hoorde u. Uh, zij gaat zometeen uh, nog een nummer zingen. En dan uh, spreek ik ook heel eventjes met haar. Maar eerst gaan wij naar Den Haag. Premier Rutte praat morgen met Angela Merkel over de aanpak van de eurocrisis. Maar welke positie neemt Rutte daarin? Volgens CDA-leider Siebrand Buma is dat totaal onduidelijk. In Nederland is Rutte kritisch over Europa. Maar in Brussel hobbelt Rutte braaf mee met alles wat daar wordt besloten. Dag Hans. Dag Mieke. Ja, wat zit er achter deze uithaal van het CDA naar de VVD. Nou, De tijd begint te dringen voor het CDA, want in september hebben we verkiezingen. En uh, ja, het CDA is nog erg bezig om weer op te krabbelen naar alle partij die de afgelopen twee jaar uh, dat ze de verduren hebben gehad. En ja, ze proberen weer een beetje gezicht te ontwikkelen. De kiezers te laten zien waar staat die partij voor staat. En wat we dus vandaag hebben gezien, dat was daar uh, een poging van. Ja, heeft Buma een punt? Nou, Rutte heeft inderdaad wel uh, uh, twee manieren om Europa uit te leggen. En dat verschilt inderdaad wel van uh, wat hij in Nederland zegt en in Europa. Want als je luistert naar Rutte bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... dan zal je daar nooit echt een warm verhaal van uh, Rutte horen over de EU. Nederland kan daar uh, zijn geld verdienen, het levert banen op... en je kan wat dingen goed met elkaar uh, regelen. Maar... Ja, een warme Europese eenheidsgedachte... die komt bij Rutte toch echt niet over zijn lippen. Trouwens ook niet bij de VVD. En daarbij sluit die partij wel aan bij het sentiment... dat onder VVD-kiezers en onder PVV-kiezers uh, leeft. Want de VVD weet natuurlijk ook verkiezingen... en daar zitten ook onze kiezers natuurlijk. Als je naar Angela Merkel luistert... die verdedigt Europa echt op een veel meer... nou, lyrische manier. Uh, landen met één munt... Die voeren nooit oorlog met elkaar. Dus de euro betekent vrede. Zo zei ze dat vorig jaar in de Duitse Bondsdag. En die Geschichte die sagt ons: Länder die een gemeinsame Währung hebben, die führen nieuw Krieg gegeneinander. En deshalb is der euro veel, veel meer als nur eine Währung. Oder anders gezegd: Scheitert der euro, scheitert Europa. Faalt de euro, mm -hmm. dan faalt Europa. Ja. Nou, zo romantisch bijna met zo'n zo, zo lyrische ja. ondertoon zou je Rutte toch niet snel, uh, snel horen. Nee. Maar als je naar Rutte in Brussel kijkt, dan weet hij dat hij toch meer moet samenwerken met andere landen om de euro te redden. Eh, eh, Nederland steunt ook altijd de reddingsacties, wel vaak met het nodige protest, maar uiteindelijk zetten wij altijd onze handtekening onder aan een nieuw verdrag of nieuwe afspraken. Eh, Nederland heeft al nooit zijn veto gebruikt. Met andere woorden, dat. Dat is het andere gezicht van uh, Rutte, van de VVD. En dat is het punt dat het CDA nu vandaag op de kaart heeft gezet. Ja, en wat denken ze daarmee te winnen? Want zometeen gaat het toch tussen Rutte en Roemen? Ja, daar zijn ze bij het CDA ook wel bang voor. En dat zij dus helemaal uit het zicht verdwijnen... En dat moet dus wel uh, voorkomen hmm. worden. En uh, ja, de VVD die wil wel graag dat het over uh, tussen Rutte en Roemer gaat, want dan zijn zij in elk geval in de picture. En het CDA heeft dus wel een probleem, want uh, ja, ze lopen inderdaad de kans dat ze straks uh, nauwelijks meedoen. Ze worden dan vermorzeld tussen die twee uitersten, CDA en, uh, sorry, uh, de SP uh -huh. en de VVD. Maar als je met het CDA praat, zij hebben nog steeds het gevoel... wij zijn een grote partij. Wij doen er echt toe in Nederland. En we staan er nu even slecht voor in die peilingen... tussen de 12 en de 40 zetels. En aan Buma dus de taak om terug te vechten... om het CDA weer uh, smoel te geven, weer op de kaart te zetten. Nou, en dat, die strijd, die zijn ze dus net uh, begonnen veel kiezers verloren aan zowel de VVD als aan de PVV... maar ook heel veel kiezers of heel veel zetels verloren... aan mensen die vroeger wel op het CDA stemden maar de laatste keer bij de verkiezingen in 2010 niet meer gingen stemmen. Die gewoon thuis bleven, mm. omdat ze niet meer wisten waar hun CDA voor stond. En dit is dus ook een poging door weer duidelijker te laten zien waar het CDA voor staat, om ook die kiezers weer aan zich te binden. Er wordt een lange strijd voor het CDA en er zullen er nog ongetwijfeld veel meer aanvallen komen om duidelijk te maken wat het verschil is tussen het CDA en de andere partijen. Dus uh, dit is de eerste in een uh, langere reeks, zo beloven ze bij het CDA. Ja, wel, wel opvallend is, is dat Rutte niet heeft gereageerd. Dat is er eigenlijk wel gek naar zo'n aanval. Ja, maar ook alweer begrijpelijk. Want ja, als Rutte zelf zou gaan reageren, dan eh, raken ze blijkbaar bij het CDA een gevoelig punt eh, aan binnen de WVD. En dat is natuurlijk een beeld dat je eh, moet zien te voorkomen. En de strijd na 12 september is nog eh, heel lang en heel ver weg. Dus je moet zo lang mogelijk proberen die premierbonus, die status van de staatsman Rutte, hm. daar moet je zo lang mogelijk van uh, zien te profiteren. En hij moet dus zo lang mogelijk onbeschadigd blijven om pas in september echt te gaan vlammen voor hm. zijn VVD. Oké, okay, dankjewel, Hans Andringa. Ja. Ja, ik uh, heb, uh, ik zei het al, drie jonge uh, muzici hier in de studio. Ren Harvey welkom. Hallo. Yes. Eh, uh, You're English, eh? You come from Liverpool? No, no, no? Manchester. Manchester. Oh, I'm sorry. He, he's from Liverpool. Oh, he's, he's from, from Liverpool. From Leeds. Oh, okay, that's that's why that's <laughs> why I made a mistake. And um, you have a new album out. Mm -hmm. what's the name of it? Through the Night. Uh, through the night. That's the number that you're going to, to sing and to and, sing to, next. To, yeah. to sing next. Yes. And um, you also do a tour here in uh, in Europe. Um, not yet, not yet. But, but hopefully soon. I'd like to. <laughs> Because I see a crutch there. <laughs> yeah. There's like a crutch here in the, in the studio, so uh, it wouldn't be easy to do that at the moment. Um, well, you'd be surprised, actually, when yeah. the adrenaline takes over. Yeah. Strange things can happen. Well, what happened? Uh, oh, it's kind of a long story. I'd like, well, don't know if I should go into it. <laughs> an accident? Yeah, of yeah. some sorts. Yes. And... Um, ja, dus heeft, ik, ik zal het eventjes vertalen. Zij uh, is op dit moment uh, nog niet aan een tour bezig. Ze hoopt dat ze dat binnenkort wel zou kunnen gaan doen. En toen zei ik van ja, het zal misschien ook niet meevallen... want ik zie hier een, een kruk in de studio staan. En toen zei ze, ik zei, wat is er gebeurd? Zij zei ze, nou, het is een heel lang verhaal... maar het komt erop neer dat ze een, een, ongeluk, een ongeluk heeft gehad. Oké, okay, well, I hope you get well soon. Dank je. And uh, we'd like to hear now uh, the cover song of your album, Through the Night. Oké, okay. thank you. I'm Ja, ja, Leon de Winter, we moeten samen klappen. Ja, het is... Het klinkt mager, maar het is heel erg gemeend. Thank you, uh, Ren Harvey, was dit. Zij werd begeleid uit Manchester. <laughs> Ze werd begeleid door Paul Duffy en Jay Taylor. En die komen uit Leeds en Liverpool. Ik heb het goed onthouden. Heel veel succes. Lots succes with your album Through the Night. Ja, morgen verschijnt VSV of Daden van onbaatzuchtigheid. En dat is de nieuwe roman van Leon de Winter. Nou, hartelijk welkom, uh, Leon. Hi. Ja, na drie jaar dus weer een nieuw boek. Een literaire thriller over een reeks... Uh, ja, te, terroristische aanslagen in Amsterdam met een sleutelrol voor Theo van Gogh. Of niet. Dat is toch ja, wel nou ja, als, bijzonder. Als, ja, als je beschermengel bent, dan heb je wel ja. een belangrijke rol in de verhaal. Ja, hij komt terug als uh, beschermengel en uh, uh, dat is toch wel op zijn minst verrassend uh, uh, te noemen, omdat uh, jullie nou niet bepaald bekend stonden als uh, goede vrienden. Nee, tegendeel, nee. Uh, aardsvijanden. Ja. Toch uh, aan de gang gegaan met hem. Ja. Ja, hij, hij, hij drong zich aan mij op, zoals dat heet. Uh, de, de, ik, ik, ik heb het gevoel dus dat ik niet voor hem heb gekozen in dit boek. Hij, hij meldde zich en hij, hij moest erin, hij ging niet weg. Hoe meldde hij zich dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? In uh, dromen? Uh, nou ja, het, het was, uh, ik, ik was natuurlijk aanvankelijk niet met Theo bezig. Uh, waar, waar, waarom zou ik? Hoe kan ik? Uh, er zijn andere mensen die heel veel meer van hem weten dan ik. Ik weet heel weinig van hem, behalve dan dat hij het erg prettig vond om, uh, om mij in stukken te beledigen. Mm -hmm. Artikelen die hij schreef, columns. Um, ik was bezig met, uh, met me te verdiepen in, in zijn moordenaar... in uh, Mohammed Bouyeri. Mm -hmm. en, en tijdens die research, tijdens dat onderzoek... en ja, dat doe je tegenwoordig natuurlijk voornamelijk op het internet... Ja kon ik er niet omheen. Ik, ik liep natuurlijk de hele tijd tegen Theo van Gogh aan. Ja. En op een gegeven moment zag ik toen een, een stukje uit een oud-televisieprogramma... Uh, het Zwarte Schaap, van lang ja. geleden... Uit, uit het jaar 2000. en Ik had dat nooit eerder gezien. Het was uitgezonden in de tijd toen ik in Amerika woonde. En daar deed hij uh, ja, opmerkelijke uitspraken ja. opnieuw over mij. Uh, die, ik, die ik zo verbijsterend uh, vond. En zo pijnlijk en kwetsend. En eigenlijk ook ziek. Uh, daar was ik uh, een paar dagen behoorlijk van ondersteboven. Hey. heb ik mee rondgelopen. Okay, oh. En ja. toen dacht ik, ja, moet, ik moet hij, hij moet erin eigenlijk. Ja, en je, je zit zelf ook in het boek... Ja. Kunnen, laat ik maar even zeggen, uh, luister, ik kan niet helemaal precies vertellen... wat er allemaal in het boek gebeurt. Het is gewoon te veel, dus we moeten gewoon een paar dingen uitleggen. Ja. Jij zit zelf onder andere ook in het boek. En er staat hier op pagina 52, een afrekening wilde hij schrijven. Dat is ja. dus Leon de Winter. Ja. Een correctie van de geschiedenis die Van Gogh heilig had verklaard. Hij had Sonja, dat is dus uh, een vriendin, columns laten zien... waarin Van Gogh zich over de winter had uitgelaten en die waren walgelijk. Waarom wil je je met hem bezighouden, Dat Sonja gevraagd... schrijf liever nog een keer een roman zoals Kaplan, een liefdesverhaal... <lacht> <laughs> dus uh, aanvankelijk ja. zegt De Winter, die dus als een personage in jouw roman optreedt ja. ook. Ja. ja, ik wil een afrekening ja. schrijven. En toch ja. is het dat niet geworden. Nee, dat is het niet geworden. Wat en... was je wel van plan dus, afhankelijk. Uh, nou ja, die, de, de, de, de, de, toen, ik, toen ik dacht, ja, ik kan niet om, om Theo van Gogh heen. Uh, ik had een plan geschreven over ja, hoe, hoe een groepje... eigenlijk hele aardige Marokkaanse jongens, toch terroristen zich terroristisch gedragen en het land helemaal op zijn kop zetten. Uh -huh. Dat was het uitgangspunt. En dat, uh, en dat heb ik eigenlijk ook niet opgegeven in het boek. Nee, uh, maar, maar ja, toen Theo daarbij kwam... Ja, de, de eerste emotie was, na dat zwarte schaaf, ja. was boosheid. Ja. Ja. Ik was woedend. Maar ik, ik hou dat niet vol. Ik kan niet uit woede schrijven. Ik wil dat ook niet. Het is niet waarom ik schrijf. Mm. Ik schrijf... En, en dat klinkt dan eventjes heel zweverig. Mm. Omdat ik denk dat, dat goedheid en schoonheid samenvallen. En, en, en daar ben ik bij elk verhaal naartoe op weg. Nou, het, het, het woord verzoening dringt zich toch op als thema in dit boek. Want ook er is nog, er is nog een, een, ja. een, een, een, een andere man, en zeker een zekere Mark Koon. Die, uh, die krijgt het hart. Van een ander, ja, dan ja. heb ik een thema dat je al eerder uh, bij de kop hebt, uh, hebt genomen. Ja. En dat is ook iemand die eigenlijk altijd een vrij slecht leven heeft geleid. Ja. En toch ook weer uh, ja, uh, uh, iets goeds wil doen. Ja, uh, nee, want dat, dat vind ik het, het, het, het wonder van, ja. ons, van ons menselijk bestaan. Ja. Dat, niet dat, het, dat er slechtheid is, dat weten we wel. Ja. En ik ben geen cynicus en ik ben geen nihilist. Het het. het, het mijn verschrikkelijke manco is dat ik in, in goedheid geloof. Nou, ik, wat, wat ik grappig vond... ik heb het boek vrij snel moeten lezen. Want ja. eerst zou je morgen namelijk komen ja. En nu kwam je opeens bij mij. Maar goed, ik heb een enorme spurt gemaakt. Ja. Um, is dus dat... Um, uh, wat wou ik nou zeggen? Ah, dan ben ik het even kwijt. Oh ja, dat die... Uh, die uh, Theo van Gogh uh, ook grappig is eigenlijk geworden in je boek. Er dus zit, vind ik, ook ja, heel veel hij humor in. Want hij die... wordt een beschermengel, he? in, in ja. het begin van het boek... Dan, ja. dan staat hij eigenlijk in een soort vage vuur. Ja. Hij kan nog niet echt toegelaten worden tot de hemel. Nee. Hij moet eigenlijk eerst nog iets doen. Dat is ja. weer een heel katholiek hij, begrip. Hij, ja. Ja. hij moet zich ja. bewijzen ja. volgens hij moet zich de, bewijzen. Dan... de meest strikte christelijke regels. Precies, en dan mag hij kiezen bij, bij wie hij, laten we zeggen... He, nog een tijdje gaat verwijlen op deze ja. aarde. Maar geen van de drie uh, keuzes bevalt hem. Nee. En dan moet hij dus naar die Mark Koon toe. Dan moet uh, hij naar de, de, de, de, de crimineel toe, ja. ja. En hij is een stukgever. Dan, ja. die, dan die hele vervelende ja. Leon de Winter in dat boek. Dat vind ik, ik vond dat een behoorlijke kwast geworden in ja. de, in de ja. loop van het schrijven. Ja. En goch komt er in die zin beter af. En ja, wat dan beklijft voor mij in ieder geval, ja, ik vond het iedere keer ontzettend leuk als Theo weer aan de buurt was bij ja. het schrijven. Dus het heeft ook wel opgelucht, dit. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Ik, bel, ik, ik bel, het, het pijnlijke is ja. natuurlijk dat, dat wat, wat, achteraf, wat achteraf dan overblijft is. Ja, dat ik het jammer vind, nu. Ja. Maar dat vond ik toen die leefde natuurlijk niet. Ik bedoel, en dat staat los van, van, mm. van de afgrij het afgrijzelijke moment van zijn dood. Mm -hmm. um, ja, ik, ik had nu wel eens met hem aan tafel willen zitten, ja. ja. Nou ja, er wordt op een gegeven moment ook nog uh, gespeculeerd... op het uh, verfilmen van Theo van Gogh van een boek van jou, hè? <laughs> ja, ja nou, dat ver weg. Ja, goed, uh, een ander punt dat... Uh, uh, ja ook gewoon heel grappig is... want er zitten, vind ik, ook ontzettend veel hele grappige dingen in. Ook al is het misschien ook in bepaalde opzichten... een verontrustend boek... dat er een heleboel echte bestaande personen meespelen. Samen, ja. na, naast romantfiguren. Ja. Bram Moskovits komt erin ja. voor. Eva Jinek, een klein beetje. Die zit natuurlijk heel vaak op deze... die zat hier gisteren nog op deze ja. stoel. Uh, Piet Heijn Donner, uh, ja. de de, de, de Job Cohen, ja. Wilders. Ja. Nou ja, en Van Gogh natuurlijk zelf. Dat is natuurlijk toch wel een, een, een ingewikkelde mix... Die je misschien om problemen vraagt of niet? Uh, nou ja, ik, ik, ik hoop, ik verwacht dat, dat, dat, dat de, de bestaande mensen... van wie ik die namen geleend heb en, ja. en aspecten van hun biografie... dat ja. ze het net zo leuk zullen vinden als ik. En, uh, en, en er geen problemen mee hebben. Ja, het, het, het, heb het, je ze ik... niet gevraagd? Nee, ik heb ze niet gevaren. Ik, ik heb het wel aan Bram, omdat ik Bram natuurlijk goed ken, ja. en aan Eva voorgelegd. Ik wilde met, met deze twee, omdat ik, omdat ik met ze vaak door één deur moet, ja. wilde ik, ik wilde deze twee mensen niet boos maken. Mijn eigen vrouw ook niet. Die komt er ook in voor. Die, ja. de, de, de, de Leon de Winter in het boek ja. is verlaten door Jessica Deurla. Die heeft ondertussen al een boek geschreven om af te rekenen met hem. Ja, ja dat is heel gemeen van <laughs> en, ik, en die de Winter in het boek schrijft er niet goed af te komen. Ja. Nee, die komt er niet goed af. En Eva heeft de, Bram ook verlaten. Voor Ruud Gullit. Die toevallig net vrij is, zoals we weten. Hè? Ja, maar, dat, maar dat wist je niet toen je dat boek schreef? Nou, ik heb met nu oh, afgesproken. Oh, okay. Als het nou een week okay. voordat ja, dat boek ja. verschijnt... Nee, maar uh, het, het, het, dat steekt ook een beetje de, de draak er toch ook mee? Kijk, uh, ja, kijk, je, je moet, we wel je, je moet ja. hier ironie op loslaten. Ja. Uh, het gaat om hele zware, verschrikkelijke incidenten die ik beschrijf. En ik denk dat je die alleen kunt aanvaarden... en alleen kunt verdragen als lezer als er voldoende relativering is... en ook, ook, ook ironie en humor in een, in een dergelijk verhaal. Ja. Uh, als die balans er is, dan heeft uh, hopelijk de, de, de lezer... Uh, niet, niet alleen uh, een, een beeld van, van iets heel ergs... maar ook een hele hoop leesplezier. Ja. En, en dat is natuurlijk mijn, mijn werk ook. Nou, het is ook gewoon heel spannend. Ja, het gaat over, uh, over, over een, een, een, een, een groep jonge terroristen... Ja. En die zijn de meest verschrikkelijke dingen van plan. En, uh, en de vraag is, zijn, zijn de autoriteiten bij machten om, om ze tegen te houden of niet? En wat kun je dan doen? En, uh, en wie grijpt, grijpt er uiteindelijk in? Mm. Wie, wie kan de situatie redden? Ja, en, daar, uh, en daar moet je dan als schrijver een, een onderhoudend spel mee spelen. Precies. En daar komt Job, Job Cohen natuurlijk om de hoek kijken... die ja. in dit boek uh, zo verstandig is geweest volgens de, de schrijver... om burgemeester ja. van Amsterdam te blijven. Ja, ja, ja. Nee, en, maar dat is ook dan natuurlijk meteen ja. de knipoog naar de lezer toe... van dit is een fictieve haal, dit is natuurlijk niet echt... Job, nee. hij lijkt heel veel op Job. Ja. En gelukkig is hij inderdaad burgemeester gebleven in, uh, in het ja. boek. Hij heeft ook een vriendin in het boek... Ja, ik, ik hoop dat hij me dat vergeet. Kijk, je kunt over als je, als je een spel speelt en een verhaal vertelt en dingen erbij verzint bij bestaande figuren. Eh. Nou ja, het, het minst erger wat je dan iemand kunt toewensen, is een hele leuke vriendin. Maar goed, dat heb je niet aan hem gevraagd of hij dat goed vindt. En dat had hij waarschijnlijk niet goed gevonden. Maar goed, um, dat gaat dus, het is eigenlijk dus ook een heel. Het, het is een spannend boek. Het is dus grappig wat we net al zeiden. Maar het is ook wel uh, serieus. Want uh, ik noemde net het woord uh, verontrustend, die aanslag die beraamd wordt door die uh, jonge uh, Marokkanen. Uh, op, hè, en, en waarbij dus de, dus de opera wordt de, de, de voorgever wordt eruit geblazen, daar vallen doden bij, er wordt een, een vliegtuig gekaapt. en er wordt uiteindelijk wordt er een school, een school gegijzeld. Ja, ja. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk hele heftige dingen. Dat zijn ook hele heftige dingen. Ja. En, uh, maar ja, we leven helaas in een werkelijkheid waarin we dit niet geheel kunnen uitzagen. Als het, als het geheel onmogelijk is... had ik dit boek absoluut niet geschreven. Was ik ook niet op het idee gekomen. Mm -hmm. Het, het oer-idee ontstond door, door die gebeurtenissen in, Bes, in Beslan. In 2004 toen Chechense Tje terroristen ja. een school bezetten. En dat liep verschrikkelijk uit de hand bij een bevrijdingsactie. Door het Russische leger. En, en toen vroeg ik me af, toen al, dus het, het OER-ID stamt uit 2004... Mm -hmm. zou zoiets in Nederland kunnen gebeuren? En wat zou dan de inzet zijn geweest? Uh, en dat is dan later, is dat uh, ja, dit, dit verhaal geworden... en de inzet is uiteindelijk, in, in dit boek wordt het... Ja, de vrijlating van de, de moordenaar van, van Theo van Gogh... Um, ja, de, want dus, dat, ja, dat is, dat moet ik even zeggen, dat is dus de eis die gesteld wordt door, ja, de, door, die, door, die, door de jongens in, die, het, die, die, in, het, in, in het boek, ja. ja. Dus ja, kunnen, kan, kunnen de overheidsorganen in ons soort landen dit soort situaties voorkomen? Nou, het blijkt in de praktijk redelijk goed, maar ja. het is nooit 100%. Nee. En. en maar ja, tegelijkertijd willen we er ook niet mee leven. Het is zo verschrikkelijk om in angst te bestaan... en, uh, en voortdurend je achterhoofd te houden... dat dit soort dingen zouden kunnen losbreken in ons land. Maar was dat ook je bedoeling ermee... om ons daar weer eens even met de neus op te drukken? Nee, zover uh, gaat het nee. niet. Je hebt op een gegeven, moment een gegeven... je bedenkt dat, dat groeit uit. Je krijgt een, een, een, een weefsel, een, een verhalenweefsel. En je merkt dat je erdoor gegrepen wordt... en dat je verschrikkelijk veel plezier hebt... bij het, bij het ontwerpen van dat verhaal... En ook bij het schrijven. Ja. Um, en dan moet je natuurlijk de, de, de hele waaier en emoties... Waartoe, waartoe je in staat bent, die, die moet je dan op, op een dergelijk weefsel loslaten... en ja. zorgen dat je een heel mooi tapijt krijgt. Ja, nou, er zitten heel veel er zitten heel veel verhaallijntjes in, maar die worden allemaal weer... Nou ja, sommige worden ook ja, wel sommige moet je een beetje laten, laten rafelen. Moet je een beetje laten wapperen in de wind. Ja, ja. precies, want of die vriendin van Cohen nou uiteindelijk nog uh, omgekomen was... Of ze uh, was, nou omgekomen is of niet, dat, dat maak ik niet gelddadelijk. duidelijk mee. Nee, nee, nee. Dat zijn die dingen die je ja. in de loop der jaren als schrijver leert... dat je de, zegt, nee, je moet niet alles. Rondmaken. Ja. Um, ik zei al eventjes, de harttransplantatie komt ook voor dat in, in Gods Gym zat dat thema zat dat ook. ook. Ja, ja. Want die, die Mark Koon, die, die, die, die ja, dat is iemand in, een onderwereldfiguur, hè, waar dus Theo van Goog naartoe moet. Ik hoop dat mensen het nog kunnen volgen. Nou ja, ja. Goed, anders moesten ze maar lezen. Uh, die krijgt het hart van ja. uitgerekend. Ja. Een, een oude minnaar van zijn, van zijn vriendin? Ja. Nou goed, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ja, en dan begin ik ja. meteen al te lachen en ja. te glimmen. Ja. Dan denk ik, oh wat heerlijk. En dat is ook nog eens een zwarte priester. En dat is ook nog een zwarte man. Dus deze ja. excrimineel koon ja. heeft het hart van een goede zwarte man gekregen. Ja. Nou ja. En dan denk je niet, dit is een beetje too much. Nee, dan begin ik helemaal op te lezen. Ja. Dan word ik helemaal vrolijk en gelukkig van. Dan denk ik, oh, wow, wat heerlijk dat ik, om dat te mogen opschrijven. Maar waarom uh, wilde je dat thema weer opnieuw gebruiken? Om, omdat het voor mij altijd iets, iets, iets magisch heeft. En omdat ik altijd ook gefascineerd ben... door, de, door, door iets natuurlijk, wat al duizenden jaren in, in, in alle culturen over de hele aarde... Uh, Wordt word, word gehanteerd. En, uh, dat is, wat is dat hart dan? Ja. En is dat ook de. de, de, de is dat niet dan alleen ja. die pomp? Ja. En, en, en, en wat is een ziel? En of zijn we alleen maar organen. en, en, een, en een gekke computer in ons hoofd? Uh, wat, ik, wat ik zelf dan ook weer zo kaal zou vinden. Ja. En uh, nou ja, met, met dat soort elementjes ja. speel ik. Precies, en je, je speelt ook met het element dat het wel degelijk mogelijk is... dat iemand na zijn dood toch nog op een bepaalde manier iets teweeg brengt. En eigenlijk heeft Theo van Gogh dat bij jou dus misschien wel echt gedaan. Dat... Ik, het, het, het, ja. Ja, het, het, het was het allemaal, ik, ik voelde me door hem <laughs> aangeraakt, ja. Nou, dat is toch mooi. Dankjewel, uh, Leon de Winter. Uh, het boek ligt dus vanaf morgen in de ja. winkel. VSV, dat is de naam van, uh, van die school, van die Amsterdamse school. Of, niet helemaal uh, onbelangrijk, Daden van Onbaatzuchtigheid. Ja. Dankjewel voor je komst Dank naar je de studio. Dankjewel. Ja. Het is 5 voor 12. De Oogvoetbalpool. Ja, Morgen wordt er niet gevoetbald op het EK, dus geen voorspellingen van een deskundige. Nee, er moeten twee van de zes deelnemers afvallen, net als in het echte spel. Robert van der Roer is onderaan geëindigd, roemloos. Maar van wie nemen we nog meer afscheid? Uh, Roel Janssen en Kokolijn zijn samen op de voorlaatste plaats geëindigd... dus we hebben een beslissingsvraag nodig. En die luidt, hoeveel gele kaarten zijn er tot nu toe uitgedeeld, Roel Jansen? Ik denk dat er in alle wedstrijden die gespeeld zijn... tot nu toe 68 gele kaarten zijn verstrekt. En 68, denkt Roel. En Ko, Ko Lijn? Dag Co. Ja, hallo. Ja, ja hallo. Oeh, ja. <laughs> dat is een rotvraag, hè? Ja, dat is niet makkelijk. Ja. Um, ik moet natuurlijk voor twaalf antwoord geven. Ja, um, je hebt nog ongeveer... Een, nou, we hebben nog één minuut en dan is het afgelopen goed, hier. Ja. ik doe precies de helft. Uh, 34 en dan doe ik er nog 6 bij 40. Nou, het juiste antwoord, Co is 97. Ja. Oeh, ja. Ja. Nou, ja, dan lig ik eruit. Ja, ja dus dat betekent dat je eruit ligt, Co. Ja, ja, ja. ja. Nou, ach joh, wat kan dat schelen? De twee vrouwen in de pool trouwens, Ellen Dekwits en Rut Oldenziel... zijn met gemak door naar de tweede ronde gegaan. Doet dat nog extra pijn? Nee, nee van harte gefeliciteerd. <laughs> Ik vind het echt, echt geweldig. Ja, jij vindt het geweldig. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Ach. Uh, het is een beetje... Je komt er overheen, Ko... Ja, ik ga bij mezelf te raden. Ja, ja, Oké, okay, ja. goed. Ja. ja, dankjewel. Goed, dit was uh, Met het Oog uh, op Morgen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier uh, Clary Polak. En uh, zometeen dan kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Ik wens u een goede nacht. Dag.